U zult misschien denken, wat is hij stil? Maar ik kan u geruststellen, dat blijft niet zo hoor. Als je van iemand houdt, wat doe je dan? Die vraag is al eerder gesteld, hè? herinnert u zich dat? Nou natuurlijk, je bent zorgzaam voor die persoon en je spant je in om die persoon te koesteren, lief te hebben en veel voor hem te betekenen. Als je van iemand houdt, wat doe je dan? Je, dan geef je het mooiste wat je hebt. En dat heeft God, Yahweh, gedaan. Hij houdt heel veel van ons. En heeft het mooiste gegeven dat hij heeft. Zijn eigen, zijn enig geboren zoon. En niet zomaar. Want God houdt wel van ons, maar hij weet dat er een verwijdering is gekomen tussen hem en ons. Tussen ons en hem. En er moest heel wat gebeuren om die verwijdering ongedaan te maken. En toch wilde God dat zo graag, want hij houdt zo ontzettend veel van ons. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo. Je kunt je afvragen, alzo, wat betekent het woord al zo? Heeft het nou betrekking op... Uh, dat God zoveel van ons houdt, of op de manier waarop hij van ons houdt. Ik denk persoonlijk, allebei. Hij houdt zoveel van ons, dat hij werkelijk het allerdierbaarste voor ons gegeven heeft. En dat drukt ook al uit hoeveel hij van ons houdt. Ongelooflijk, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou houdt u er wel rekening mee, als God iets zegt en iets doet, dan meent hij het 100 Dus als God belooft, ik geef mijn zoon, om u niet verloren te laten gaan en u het eeuwige leven te geven, dan meent hij wat hij zegt. Dan kunnen we erop bouwen, dan kunnen we er vast van overtuigd zijn. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. En al diegenen die vanmorgen hebben gestaan en al gesproken hebben, en die het gehad hebben over hun verdriet en over hun vreugde, en over het verlangen naar de opheffing van eenzaamheid, van alleen zijn, om eindelijk een huis te hebben, waar zij van harte welkom zijn. Al die mensen die verlangen naar eenheid, Jezus heeft daar zelf voor gebeden in zijn hoge priesterlijk gebed. Ik bid vader, heilige vader, dat zij allen één zijn, zoals ik met u één ben. En zij... Met mij samen en met u. Geweldig is dat. Daarvoor heeft God zijn zoon gegeven. Nou, ik weet het. is een simpele woorden, Maar als je erover nadenkt en daarbij blijft stilstaan, dan, dan betekenen ze nogal wat. De, de hoogste, de machtigste, de grootste. God, jawel, heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Zodat, en hij wil dat we één zijn met hem. Zijn zoon gegeven aan het kruishoud. Hij is voor ons gestorven aan de martelpaal. Om ons één te maken, te verzoenen met, met hem. Het is ongelooflijk. We hoeven geen grote woorden te gebruiken om die mooie boodschap duidelijk te maken. Paulus kwam ook niet met schittering van woorden. Hij zegt het in zijn brief in, aan het begin, in zijn eerste brief aan de Korinthiërs. Eensgezind, alstublieft, want... God heeft zijn zoon voor ons gegeven, laten we alstublieft eensgezind zijn. En we deden deze Corinthiërs. Deze mensen waren geen voorbeeldige discipelen. O, oh, zegt Paulus, wat heb ik gehoord van huisgezin van Chloe? Jullie hebben ruzie onder elkaar, de een zegt ik ben van die, de ander zegt ik ben van die. Uh, ik ben, er was er zelfs een die zei ik ben van Apollos en ik ben van Cephas, van Petrus. Oh ja, er was er ook nog een die zei ja maar ik ben van Paulus. En er was er ook nog één, oh, oh ironie, die zegt ik ben van Christus. Zijn we niet allemaal van Christus? We zijn toch allemaal één met Christus en in Christus? Eén, en nu komt het woord aan, ja één met Yeshua, Gods enige geboren zoon. enig geboren zoon, het is, het is werkelijk. Want enige geboren zoon, we lezen er zo makkelijk overheen. Er is maar één zoon, Gods zoon. Hij heeft hem verwekt. In de maagd Maria, een Joodse vrouw. Waarschijnlijk een hele jonge Joodse vrouw. Maar oh, wat een prachtvrouw! Prachtvrouw! Natuurlijk, wat een onzin. Door de eeuwen heen dat verkondigd is dat Maria de moeder Gods is. Wat een onzin. Hij is de moeder van Gods enige geboren zoon. Wat een eer. En Maria was zo dankbaar. Want lees maar in, in Lucas. Hoe dankbaar. Maria reageerde op de boodschap van de engel Gabriel. Hoe is het mogelijk dat die Korintiërs aan het zoebaten waren, aan het ruzie maken waren, conflicten hadden, partijschappen hadden, terwijl God zijn Zoon gegeven heeft dat die partijschappen er niet zouden zijn. Hoe kun je nou één zijn met Yahweh, verzonnen met Yahweh door het offer van Yeshua, en dan even later gaan uh, krakelen met elkaar... van ja, ik vind deze broeder vind veel belangrijker dan die... want die heeft iets veel moois te zeggen... of die, die, ja, die spreekt me meer aan. Wat een onzin allemaal. Het gaat toch om de eer van God... en Yeshua die voor ons gestorven is. En Paulus die zegt het zo duidelijk hier... want het woord des kruises... is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. En dat moet ons getuigenis zijn in ons leven. Niet alleen met woorden, zoals nu op dit moment, maar ook in ons dagelijks leven. Waaruit blijkt dat wij getuigen van de kracht en de wijsheid van Yahweh. En daar gaat het om. De wijsheid die God al had, zijn heilsplan voor de schepping van de wereld, voor de grondlegging der wereld. Voor de grond, denk ik, de wereld, was hij al van plan om zijn enige geboren zoon te geven. Voor ons die duizenden jaren later geboren zouden worden. Hij kende ons al, het is niet te geloven. Hij kende ons al. Natuurlijk, de wereld heeft het niet begrepen. En de wereld heeft het niet gegrepen. De wereld heeft niet gezien hoe bijzonder Jezus was. Hoe bijzonder Yeshua was. Want denk even na. Yeshua heeft... Heel veel tekenen en wonderen en krachten verricht. Maar is het u ooit opgevallen, vast wel hè, maar is het u ooit opgevallen dat hij die, al die macht van zijn vader heeft ontvangen naar zijn doop in de Jordaan? Toen de geest nederdaalde, dat hij die macht die hij had om anderen te helpen, om dienstbaar te zijn voor anderen, om anderen te genezen, om anderen zelfs uit de doden op te wekken. Dat hij die macht, die gaven die God hem heeft gegeven, een gaven zonder mate een kracht zonder mate nooit een eigen baten heeft gebruikt nooit en ten nimmer toen hij in grepen werd in Peters enthousiasme dat zwaard door de lucht flitste en dat oor van die, van die slaaf uh, magus afhiel toen heeft Yeshua zijn macht nog een keer gebruikt misschien wel de laatste keer voorzij hij zou sterven om een ander te helpen om een ander te genezen die Walgers, die slaaf. Peters, wat heb je toch gedaan? Zij hij niet. Moet hij gedacht hebben, denk ik. Prachtig. Hij heeft nooit die macht gebruikt. Toen al die mensen aan het honen waren. Van als u de zoon van God bent, kom dan af. Van het kruis. U bent toch de zoon van God. Houd, laat dan zien wie u bent. U heeft zoveel genezingen gedaan. U kunt alles. Waarom daar hangt u daar. De vervloekte, De gehangenen. De onteerden. Huh. Wie bent u eigenlijk? Ja, u zegt wel dat u de koning van Israël bent. Maar wie bent u eigenlijk? U bent niemand. En Jezus liet zich niet provoceren. Hij bleef rustig. Altijd die situatie, 100% meester. Hij had zo'n legioen engelen kunnen aanroepen. En zelfs toen hij aan die martelpaling... Hij was meteen, in een paar seconden tijd, verlost geworden. Maar dan, broeders en zusters, dan was er wat anders gebeurd. Dan waren wij in onze zonde gebleven... En zouden we nooit verzoend zijn geworden met onze hebben ja, met onze God. En dan konden we doorgaan met uh, ons eigen leven. Conflicten. Maar die Corinthiërs die het wel hadden moeten begrijpen. Ze begrepen het misschien ook wel een keer. Maar later ebten dat weer weg. Gingen ze ruzie maken. Gingen ze volgelingen, hun medebroeders, gingen ze volgen in plaats van de Here Jezus. Ze gingen groot doen en trots. En, en, nou ja, het is verschrikkelijk. Verderven zal ik de wijsheid der wijzen, schrijft Paulus. En het der verstandigen zal ik verdoen. Ja, want wie is er nou verstandig? Er zijn een heleboel verstandige mensen. Maar uiteindelijk is er maar één die wijs is. Is er maar één die verstand heeft. Is er maar één die werkelijk weet waar het om gaat. En die ook de macht heeft om te sturen. Niet alleen de macht om een plan te bedenken. Ja, God had een plan bedacht. Maar ook om dat plan zodanig te sturen dat het ter uitvoer werd gebracht. God weet... Van dag tot dag wat er gebeurt, ook met onze levens. Het is, ver, het is werkelijk uh, een tartje, een tartje uh, fantasie. Dat God van seconde tot seconde weet wat er gebeurt in ons leven, terwijl we het zelf niet weten. Waar blijft de wijze? Waar de geleerden? Ja, waar blijven ze dan? Er is een mooie tekst waar Paulus naar verwijst. Um, in Jezaja 29... En dan zegt, hij, dan zegt hij eigenlijk hetzelfde. Laat ik het toch maar eens voorlezen. je um, 29 is dat. En daar, um, daar lezen we dan. Ja, dit volk eert mij met, met woorden, met de lippen. Lippendienst, maar het houdt het hart ver van mij. Dus toen bestond het probleem al hè, in Israël. Maar, zegt God, ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen. Hij geeft het volk niet op. Nou, en dat God wonderlijk gehandeld heeft met het volk, dat blijkt door de eeuwen heen, en natuurlijk met als hoogtepunt, door het zenden van zijn geliefde zoon. Geweldig. Geweldig, wat een liefde heeft God. Um, er is nog zo'n tekst, hè. Heeft God de wijsheid der de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Als je dan ook in Jezaja leest, hoofdstukken eerder, Jezaja 19 dan zie je dat ook die zogenaamde wijze mensen in Egypte, dus niet in Israël, maar in Egypte, er helemaal na zagen. Ze, ze dachten wel dat ze wijs waren. Ze dachten dat ze, dat ze de wereld naar hun hand konden zetten dat ze, dat ze de meester en de wereld te zouden worden van de... en ook Israël zouden kunnen onderwerpen maar ja als je dan kijkt wat er staat in Jezaja 19 vers 12 bijvoorbeeld uh, waar zijn ze dan, uw wijze? Uh, laten zij het u toch bekendmaken. Opdat men weten wat de Heere der heerscharen, uh, Yahweh, Sebaot, de heren der heerscharen, over is Egypte besloten heeft. Verdwaar zijn de vorsten van Zoan. Nou, je kunt, je kunt het uitbreiden. In de ogen van Yahweh, met alle respect zijn eigenlijk alle machthebbers die hem afwijzen, dwazen. Onverstandig. Ze maken vier jaren plannen, soms twee jaren plannen. Verder reikt een inzicht soms vaak niet. En sommige heb, je hebt ook wel eens een tien jaren plan. Maar ja, wat er allemaal in die tien jaar gebeurt, dan moet er bijgestuurd worden. Op een gegeven moment wordt het hele plan bijgesteld, En op een gegeven moment blijkt dat hele plan niet te kloppen. De wereld is zo veranderd dat het plan, dat kun je wel weggooien. Maar God heeft een plan, duizenden jaren geleden, voor de grondlegging der de wereld, voor de schepping, zijn schepping. En dat plan voert hij uit. Is het nooit ooit opgevallen dat Jahweh zijn plan in fases uitvoert? Dus niet in één keer. Adam heeft gezondigd, even heeft gezondigd, nou ik stuur, maar ik zal zorgen honderd jaar later dat ik mijn zoon stuur. Nee. Hij voert een plan uit. Er gebeurt zoveel, er komt een zonvloed. God heeft geduld. Want kijk, God heeft de tijd. Wij niet, maar God heeft alle tijd. Hij weet toch wel dat zijn plan uitgevoerd wordt. Dus op een gegeven moment nou roept hij iemand uit Mesopotamië, Abraham. En God wist al, hé, dat, die maak ik tot stamvader, die maak ik tot aarsvader, die maak ik tot een bijzonder mens waaruit mijn volk zal voortkomen en waaruit weer mijn Messias. Masjach zal voortkomen. God heeft de tijd. Maar als het zover is, dan zorgt God ook minutieus dat alles uitgevoerd wordt. En toen de Heer Jezus, Jezus, aan de martelpaal ging, was het geen mislukking hoor. Het was het hoogtepunt. Want God wist dat zijn zoon moest sterven om zijn zoon daarna, na drie dagen en drie nachten, te kunnen opwekken uit het graf. En hem niet zomaar opwekken zoals Lazarus, nee, hij heeft zijn zoon opgewekt tot verheerlijk, tot onvergankelijk, eeuwig, onsterfelijk leven. Om nooit meer te hoeven sterven, hij heeft onvernietigbaar leven. En nou het mooie. God heeft, houdt zoveel van ons, hij houdt zo verschrikkelijk veel van ons, dat hij ons allen heeft beloofd dat wie in hem gedoopt zijn, wie zijn vertrouwen op hem heeft gevestigd, ook zo'n prachtige opstalling zullen ontvangen. Niet een opstalling voor een paar dagen, voor een paar maanden, of van mij voor twintig jaar, zoals Iskia, vijftien jaar werden aan zijn leven verlengd. Nee, een opstanding voor goed. Dat is onze hoop, broeders en zusters. Dus waarom zouden wij in het lichaam van Jezua, van in het lichaam, in de gemeente, partijschap hebben? Waarom zouden wij. Moeilijk doen overal die dingen die er uiteindelijk, en dat weet God ook, helemaal niet toe doen. Laten we één zijn, want God die heeft zijn enige geboren zoon voor ons gegeven. Prachtig. Ja, Paulus die zegt, want daar de wereld in de wijsheid Gods, door haar wijsheid, God niet gekend heeft, heeft het Goden behaagd door de dwaasheid de prediking te redden hen die geloven. Het waarsheid de prediking. Helaas vinden velen de prediking van Yeshua. Die prediking is al zo lang geweest, eeuwenlang. Dat heeft de wereld niet verbeterd. Maar ik mag u wel op grond van de Bijbel vertellen, broeders en zusters. Dat de wereld ook niet zal verbeterd worden door onze kracht. De wereld wordt pas echt verbeterd. Door de prediking van het evangelie worden mensen geroepen. En veranderen mensen, dat is echt de bekering, worden vervuld van hun godsgeest, natuurlijk. Maar de wereld als zodanig, als geheel, wordt niet verbeterd. Dat gebeurt pas als Yeshua terugkomt. Daar hebben we over gezongen. Want dat is onze hoop. Laten we alstublieft, met alle respect hoor, de ene regering is beter dan de andere, maar met alle respect, de uiteindelijke triomfator, de uiteindelijke wereldhervormer, veranderer, is Yeshua. God zendt zijn zoon terug. Lees maar handelingen 3. Overduidelijk. Om alle dingen te herstellen. En ook het volk Israël, Het oude verbondsvolk zal de centrale plaats innemen in Gods heilsplan. Neemt het al in, maar het moet nog uitgevoerd worden. Want het is een groot geheimnis. Ach, ik kan daar nu niet... Het gaat te ver. Het voert veel te ver. Ik heb zoveel op mijn hart en op mijn tong. Het voert te ver. Maar ook dat plan wordt uitgevoerd. En we zien de tijd naderen. Ik je zult voor mij nooit een datum noemen want dan... Komt hij terug? Ik heb dit eerder meegemaakt. Toch meen ik dat er wel aanwijzingen zijn dat het steeds dichterbij komt. Laat ik het hier even bijhouden. Dus laten we voorbereid zijn. Laten we waakzaam zijn, want daar gaat het om. Want ik had niet bes niets besloten, zegt uh, Paulus, iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Ja. Waarom zou ik mooie woorden gebruiken. Waarom zou ik prachtige retoriek... Wat, wat doet het er allemaal toe? Jeshua is voor ons gestorven. Hij heeft alles over zich heen laten komen. En hij heeft onze schuld op zich genomen. Dat is de kracht. En allen die... hun vertrouwen op hem stellen... Dus eigenlijk op ja, zijn vader... die zijn zo gezonden heeft. Maar allen die zijn vertrouwen op hem stellen... Die, ja, die, die hebben niets te vrezen. Want die mogen vertrouwen dat ze niet verloren gaan, en dat, dan is die belofte er van eeuwig leven. Nou, ik denk niet dat ik iets gezegd heb wat u nog nooit eerder gehoord hebt. Maar het is zo belangrijk, broeders en zusters. En Paulus die schreef die brief. En die dacht, och, och, mijn broeders en zusters in Korinthe. Och, och, wat moeten die nog veel leren. Maar hij gaf de hoop niet op. Hij, gaf de, hij liet het kopje niet hangen. Hij ging door. En later... Want Paulus heeft, dacht ik, wel drie of vier brieven geschreven waarvan er twee bekend zijn in het Nieuwe Testament. Later blijkt toch dat er wel verbetering mogelijk was in die verdeelde gemeente in Korinthe. Dus, dus de kracht van het evangelie is in staat ons eend te maken en dat moeten wij ook eh, inderdaad geloven. Paulus zegt dan in hoofdstuk 2 van de eerste Korinthebrief... Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn... Een wijsheid echter niet van deze eeuw. En nog van de beheersers deze eeuw. Hij bedoelt niet de eerste eeuw of de, de 20e eeuw. of De 21ste eeuw. Hij bedoelt van die hele tijdperk. Totdat Christus terugkomt. Niet een wijsheid van de wereld. Wie er mag teniet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimenis. Is de verborgen wijsheid Gods. Nou dat is prachtig. De verborgen wijsheid Gods. Dan heb je het weer. Het eeuwige voornemen, dat eeuwige heilsplan wat al voor de grond, dacht ik, de wereld bij God bestond, maar niemand wist het die God van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid wat betekent heerlijkheid? Ach, heeft de heer Jezus daar niet om gebeden in hoogpriestelijk gebed dat Yeshua tegen, tegen vader zegt vader, ik wil zo graag dat ze in een zijn want u wilt dat zo graag en ik wil dat u ook hen de heerlijkheid geeft die u mij gegeven heeft. De heerlijkheid, de meester, de grootheid, de, de luister, de, de werk, het werkelijke geluk. En wat ook niet ophoudt. eeuwig leven. Nooit meer tranen, want onze tranen vloeien. We zijn verdrietig om de dingen die om ons heen gebeuren. We zijn drietig, verdrietig om de dingen die soms in onze eigen familie gebeuren. Ik heb er genoeg van gehoord vandaag weer. Hè? Wat Hans verteld heeft. Ja, dat zijn verdrietige dingen. En toch is het oh, je... Dat doet dan wel wat. Ja, wij weten het. Maar in, in zijn handen zijn wij veilig, zijn wij geborgen. Er is een prachtig beschikt van eeuwigheid. Er is een prachtige tekst, ik zal er nog eentje nemen, uit een andere brief van Paulus, aan Timotheus. Schitterende tekst, hoofdstuk 1, twee versen, 9 en 10. Nou, dit zijn prachtige woorden. Dit zijn werkelijk prachtige woorden. God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen, let we wel, voornemen, plan, en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Dus voor eeuwige tijden is de genade ons al gegeven in Yeshua, Mashiach doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht er zijn mensen die denken ach wat is dood ja, nou, stelt niks voor je sterft want het belangrijkste deel gaat gewoon rechtstreeks naar de hemel heerlijk maar Paulus zegt wat anders hij zegt die de dood van zijn kracht heeft beroofd en hoe deed hij dat door de opstanding, door de kracht van zijn vader. Dan wordt de dood pas teniet gedaan. En dan komt het geluk. En dan komt de zegen. En dan komt onsterfelijk leven. En dan komt het verheerlijkte leven. En dan komt het mederegeren, het mededienen met onze Heer Jezus Christus. Yeshua, Mashiach. In het millennium, in het duizendjarig rijk, in het vrederijk op aarde. Want denkt u maar niet dat God een aarde gaat scheppen. En dat die aarde dan na zoveel duizend jaren bang? Laat exploderen. En dat maakt niet uit, want we zijn dan nou toch in de hemel. Nee, God heeft een bestemming. God heeft een bestemming met zijn planeet door hem gemaakt. Staat er niet zo prachtig in, psalm 115. De aarde is voor de mensen, kinderen. Het staat er al vanaf het begin. Dat was Gods bedoeling al in die tuin, in die hof in Ede. Dat die tuin prachtig beheerd zou worden. God wilde dat zijn mensen daar zouden wonen. En toen kwam er een uitbreiding van Gods gedachten. Toen ging God een, een, een land, eerst een tuin, toen een land, klein land, oké, okay, maar wel een land, dan zijn land, Israël, creëren. Maar weet je wat God, Gods voornemen is? Ja, voornemen om de hele aarde tot één grote tuin te maken, uiteindelijk. Verder kan ik niet kijken, verder openbaar de Bijbel niet. Al staat er in 1 Corinthië 15 dat uh, nou dat Messias geregeerd heeft in het koninkrijk, dat hij dan alles weer teruggeeft aan de vader en dat dan God is alles in allen. En dan moet de zoon zich ook onderwerpen, kijk. Er is maar één God, hè. Het Shema van Israël, Deuteronomium 6, vers 4. Als ik vraag, wilt u uit uw hoofd voorlezen, dan hoor ik iedereen hetzelfde zeggen, denk ik. Maar ik zal het niet vragen, maar u weet wat ik bedoel, hè. Nou, oké. Okay. Yahweh is Echad. Yahweh is één. Is maar één God. En ook. Onder alle macht. Die Yeshua heeft ontvangen van de Vader. Zegt hij in Matthäus 28. Die macht heeft hij wel van de Vader ontvangen. Niet van zichzelf. Dus broeders en zusters. Ik heb nog heel veel teksten. Maar ik laat het hierbij. Laten wij nooit vergeten. Dat alles wat geschreven staat in Gods woord. Geschreven is met één doel. Dat we één zouden zijn. En één zullen zijn. Uh, met Yeshua en door Yeshua, met de vader, met Abba vader. En dat, wij zijn mensen, onze oude mens is wel gestorven, met de doop, ik weet het, maar af en toe steekt die toch de kop op, hè. We zijn nog niet volkomen verlost. Nou, die Corinthiërs hadden daar natuurlijk heel veel last van, want ze gingen elkaar volgen in plaats van de Heer Jezus. Is, ja, ook ons is natuurlijk niets menselijks vreemd, maar begrijpt u... Dat het zo belangrijk is dat wij voor ogen houden. dat Yeshua gezegd heeft, geopenbaard heeft. dat het zo niet mag zijn onder ons. Maar dan moeten we niet alleen maar denken aan zijn woorden, maar ook aan zijn daden. Want hij heeft zijn leven gegeven. opdat we één zouden zijn. We hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. En laten we dat dan ook zijn. Amen.